9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Het internet in Vietnam gaat op slot. Politieke zaken mogen niet op het net besproken worden. En de straling in Fukushima is veel hoger dan gedacht. Hoort we zo dadelijk meer over. Nu eens naar het NOS-journaal door Rob Megens.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 KWF Kankerbestrijding dreigt subsidiegeld terug te vorderen van Inspire to Live. Het gaat om het geld dat nog niet door de stichting is uitgegeven. Als Inspire to Live subsidiegeld heeft besteed aan doelen waar KWF het niet mee eens is, moet dat geld terugbetaald worden. Ook worden beloofde subsidies niet meer uitbetaald. KWF Kankerbestrijding reageert daarmee op commotie over het uitgavenpatroon van Inspire to Live, een organisatie die is ontstaan uit de inzamelactie Al-Duzes. In de media waren onder meer berichten verschenen... over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Alpe Duzes. Ook bleek uit onderzoek van Nieuwsuur... dat Inspire2Live nauwelijks geld aan kankeronderzoek uitgaf. Het bestuur van Inspire2Live is naar aanleiding van de commotie opgestapt. In België wordt over zes maanden de verkoop van mobieltjes... aan jonge kinderen verboden. Ook reclame voor gsm's en smartphones... gericht op kinderen onder 13 jaar mag over een half jaar niet meer.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 De teller staat op 100 kilometer file. meeste vertraging nog in de regio Utrecht. Onder meer op de A2 richting Amsterdam. We staat tussen Kunenborg en Utrecht lagen wijde 18 kilometer. Dat komt er een ongeluk eerder vanochtend op de parallelrijband... bij de Leidse rijn -tunnel. Daar zijn inmiddels alle rijstelken weer open. Heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A12 Den Haag-Utrecht. Daar staan in beide richtingen bij Knoop het Oude Rijn files van 7 kilometer. biografieën zijn roofgoed. Zeker gaat als het gaat over Badarhari.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 Meer weten? Kijk op abnambro.nl slash lease. Weten wat nu nodig is. ABN AMRO, de bank Anonu. nu. Het NOS Radio 1 journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Tja, het plan van Inspire to Live was duidelijk. De missie is om kanker onder controle te krijgen... en ervoor te zorgen dat patiënten en hun dierbaren... goed, gelukkig en gezond leven leiden. Maar kwam daar wel genoeg van terecht? Daarover zijn steeds meer vragen. Het bestuur is opgestapt en het KWF stelt vragen. Stand en meer van KWF Kankerbestrijding. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u weten van Inspire to Live? Uh, nou, we hebben hen een subsidie verstrekt uit het Alp KWF-fonds van 3 miljoen euro. Uh, daar is 1,7 miljoen euro van betaald... En uh, wij willen een, een deugdelijke verantwoording over uh, wat er met die 1,7 miljoen euro tot nu toe uh, besteed is, wat daarmee gedaan is. Uh, als blijkt dat daar dingen van betaald zijn die niet in de subsidievoorwaarden staan, uh, uh, vorderen wij dat terug. En ook het geld wat nog niet uitgegeven is, de andere 1,4 miljoen euro van de 3 miljoen, uh, ja, die gaan we überhaupt niet overmaken natuurlijk. Oké, okay, zolang daar geen duidelijkheid over is. En wat mag daar wel van betaald worden, van die 1,7 die u al heeft uitbetaald? Uh, het gaat onder andere om vier uh, wetenschappelijke klinische studies, trials heet dat in jargon, uh, daar zijn uh, afspraken over gemaakt. Dat zijn ook goede studies, alleen uh, die afspraken zijn al in 2011 gemaakt en ook die trials zijn ook goedgekeurd door ons. Alleen tot op heden is daar bijna niks van uitgevoerd. Mm. Dus die, dat geld is overgemaakt uh, als het goed is, maar ja. er is nog verder geen onderzoek uitgevoerd? Nee, het heeft nog bijna het Dat heeft nieuwsuur ook laten zien. Er is ongeveer voor, uh, to, voor twee ton onderzoek uitgevoerd op dit moment. Ja, en voor de rest van het geld uh, is volgens nieuwsuur is dat geld vooral gebruikt aan managementfees en reizen en congressen. Nou, niet het geld dat voor wetenschappelijk onderzoek is bestemd, want dat kan uiteraard niet. Er zijn inderdaad organisatie- en managementkosten gemaakt. Dat is op zich niet zo raar, want je moet een project runnen. En ook aan een universiteit zal een onderzoeker of een manager het onderzoeksprogramma runnen. Maar het gaat in dit geval om het geld dat voor wetenschappelijk onderzoek bestemd zou worden. En ook daarvan is er nu toe weinig uitgegeven. En, en voor deze bedragen, waar we het nu over hebben, uh, is nooit subsidie uitgekeerd aan Inspire to Live? Ja wel, er is dus 3 miljoen subsidie toegezegd. 1,6 miljoen ja. is uh, daarvan Ja, rechtstaan. dat heeft u gedaan, maar daarvoor is er nooit. Uh, nee, daarvoor is niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, precies. Nee. En waarom eigenlijk? Waarom heeft u subsidie aan deze uh, organisatie gegeven? U kunt dat toch ook zelf goed besteden. Uh, wij kunnen dat zelf ook goed besteden, maar wij zijn uh, geen instelling die zelf onderzoek doen. Hè? Onze core business, om zo te zeggen, is onderzoek financieren en onderzoeksprojecten financieren. Uh, Inspire to Live kwam met een heel aansprekend en goed plan uh, om uh, wetenschappers internationaal bij elkaar te brengen en uh, zo snelle resultaten te boeken. Dat plan is beoordeeld uh, op de geëigende wijze zoals wij dat altijd doen en daarvoor is subsidie verleend. Maar heeft u in de tussentijd uh, de vinger wel goed aan de pols gehouden bij Inspire to Live? Uh, ja, we hebben dat op dezelfde manier gedaan als we dat wel andere projecten doen. Dus na, een project duurt meestal vier, vijf jaar. En na, na uh, ongeveer twee jaar vraag je een tussenrapportage. Dat hebben wij bij Inspire to Live ook gedaan. Ja. We hebben in juli een uh, eerste versie van die tussenrapportage gekregen. In juli van dit jaar. Juli van dit jaar. Maar daar stond wat ons betreft te weinig uh, in en te weinig helderheid in. Dus daar hebben we ook uh, aanvulling op gevraagd. Had u niet misschien eerder even een tussenrapportage moeten vragen? Na een jaar. Achteraf eh, met de wijsheid en de kennis die we nu hebben, wellicht wel. Anderzijds, ja, we hebben 400 van dit soort onderzoeksprojecten lopen. Als wij eh, die allemaal van dag tot dag moeten gaan monitoren. Ja, uh, Oké, okay, maar gaat het gaat om behoorlijk wat geld. geld aan ja, maar dit gaat om 1,7 miljoen en uiteindelijk 3 miljoen. Dat is ja, veel dat geld. Klopt. Ja. Stond het niet te mooi op papier toen, u, toen ze de aanvraag indienden? Dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik, bedoel, ik kan die kwaliteit van wat er nu gebeurd is kan ik niet beoordelen. Ik weet alleen uh, dat er op dit moment met name al onderzoek... Uh, veel te weinig uh, daadwerkelijk in gang gezet is. We vragen dit natuurlijk ook omdat dit alle goede bedoelingen uh, danig in de war stuurt. En dat geldt ook voor u, ik kan me voorstellen. Dat uh, u ook veel vragen krijgt van mensen die normaal gesproken geld geven aan KWF. Waar dat geld dan heen gaat? Wij krijgen er vragen overheid. Deze week is onze collecteweek, dus er gaan 100.000 mensen voor ons langs de deuren. Uh, en wij verwachten inderdaad dat die hier ook vragen uh, over zullen krijgen. En ik vind het dan wel heel belangrijk om te benadrukken dat uh, die collecten doen wij al 65 jaar. Uh, er is geen enkele relatie tussen bestedingen uit het uh, KWF Alp 6 fonds en de bestedingen die wij gewoon uit de collecte doen. Dus wij vertrouwen er ook op dat uh, uh, mensen gulden aan onze collectanten geven. Wacht even, want het geld. echt mensen die het belangeloos doen. Ja, precies. Maar als ik het goed begrijp, want u nu zegt dat het geld wat opgehaald wordt in die collectenweek. dat is niet eerder uh, naar inspire toe live gegaan. Nee, nee, dat zijn totaal gescheiden circuits. Oké. Okay. En de collectant weet het antwoord ook. Weet dat het geld besteed, weet waaraan het geld besteed gaat worden. wat vanavond wordt ingezameld. Ja, dat wordt zoals van ouds al 65 jaar lang voor 80% aan wetenschappelijk onderzoek besteed... en voor 20% aan uh, patiënteninformatie en, en voorlichting en preventie. En van dat onderzoek weet u zeker dat het wel plaatsvindt? Absoluut. Goed, dank u wel voor uw toelichting. Het is bijna 12 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Bij de kerncentrale Fukushima in Japan, die in 2011 grotendeels werd verwoest door die tsunami... is zeer hoge radioactieve straling gemeten bij een tank met radioactief water. De waardes liggen maar liefst 18 keer hoger dan gedacht, zeggen Japanse autoriteiten. Correspondent Kjell Duits in Tokio vertelt hoe dat kan. Men heeft blijkbaar een metingsapparatuur gebruikt die niet verder ging dan 100 millivievert per uur... En toen men andere, meer gevoelige apparaten ging gebruiken... ontdekte men dat er 1800 millisievert per uur werd gemeten. Dus dit is echt een hele vreemde situatie. Heel vreemd dat we dat niet eerder vermeld hebben. Die, dat limiet die van die meetapparatuur. En ook heel vreemd dat ze dergelijke meetapparatuur gebruiken... rond tanks die hele hoge radioactiviteit hebben. Nou, nou kan een mens maar een bepaalde hoeveelheid straling hebben. Hoe gevaarlijk is dat voor de... Honderden mensen die nog dag en nacht bij die centrale aan het werk zijn. Volgens eh, TEPCO zelf is de straling zo sterk... dat iemand die er vier uur aan wordt blootgesteld er dood aan kan gaan... Wat wel net bekend is gemaakt in een persconferentie van de topman van de toezichthouder op Japanse kerncentrales Is dat er geen zwaar besmet water terecht is gekomen in de oceaan. Eh, ze hebben de niveaus gemeten van het water in de haven en in de zee nabij Fukushima. En die niveaus liggen heel laag volgens eh, de topman. Dat is Shunichi Tanaka. Hij zegt ze liggen heel laag. Maar we nemen het wel enorm serieus. Eerder vertelde je al, uh, Kjeld, dat de regering inmiddels de controle heeft overgenomen daar um, bij de centrale. Zijn er ook al concrete maatregelen aangekondigd? Er zijn uh, een paar maatregelen aangekondigd vandaag in die persconferentie. Persconferentie. Um, de heer Tanaka die zei dat ze nu aan het bestuderen zijn hoe dat radioactief water, dat hoog radioactief water, dat gelekt is uit die uh, opslagtanks, hoe dat verwijderd kan worden, want dat is heel moeilijk om te doen. Um, het water gaat ook verplaatst worden van uh, een driehonderdtal tijdelijke opslagtanks naar tanks die veel beter zijn en die uh, niet de problemen hebben van die tijdelijke opslagtanks. En, en vandaag werd ook gezegd door eh, de heer Tenak, en hij heeft het eerder gezegd, dat mogelijk er laag besmet water eh, geloosd zal worden in de oceaan. En hij benadrukte dat het water dat geloosd gaat eh, worden, als het inderdaad geloosd gaat worden, onder de toegestaande reglementaire limieten. Komt. Mm -hmm. En het zal dan gebeuren om grotere problemen te voorkomen voor ons Nou is het zo dat die stroom aan slechte berichten over Fukushima maar aanhoudt. En het, en het wordt steeds slechter, zo lijkt het. Wat zijn de reacties van de Japanners op deze berichten? Um, nou, vooral de mensen in de visserij die zijn enorm boos natuurlijk... Uh, de vissers uh, ten zuiden van Fukushima... die zouden aan het eind van augustus begonnen zijn met het testen... Van, om te kijken of het weer mogelijk was om uh, te gaan vissen. En ondanks het feit dat ze hele laag niveaus gemeten hebben... is natuurlijk... Het imago van Fukushima en de vis uit Fukushima nu zo enorm laag dat sowieso niemand het zou kunnen kopen. Dus ze hebben besloten die testen niet meer te doen. En het ziet er nu ook niet meer uit dat er voorlopig een kans is voor die visserijen om weer aan de slag te gaan. Als je kijkt naar vissers die ten noorden van Fukushima zitten, die kunnen wel vissen. En hun vis wordt ook verkocht. En als je verder afgaat van Fukushima, dan is het, eh, er zijn er niet echt problemen met eh, de visserij. Maar het imago is natuurlijk enorm geschaad. Een heleboel mensen die willen gewoon geen vis eten omdat ze bang zijn. Grote zorgen dus in Japan. U hoorde Kiel Duits vanuit Tokio. <zien> Een van de ochtendspits bij de AWB, John Hokka 96 kilometer in totaal. Waar je niet wil zijn, dat is de regio Utrecht. Er staan nog behoorlijk lange files. Onder meer op de A2 naar Amsterdam. Tussen Kudemborg en Utrecht lagen wij de 18 kilometer. Morgen is daar een ongeluk gebeurd... op de parallelrijband bij de Leidse Rijntunnel. De rijstokken zijn inmiddels allemaal open. Heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A12 en op de A27. Op de A12 vanuit Den Haag staat 13 kilometer... tussen Nieuwebrug en het oude Rijn. En vanuit Arnhem ook 7 kilometer... Tussen Knoopert Oude Rijn en op de A27. Vanuit Breda richting Utrecht 8 kilometer tussen Knoopert Eveling en Knoopert Lunetten. En vanuit Almere naar Utrecht, daar staat tussen Hilversum en Knoopert Lunetten 9 kilometer. Badahari is een inspiratiebond voor schrijvers. Hoort u zo dadelijk. Yeah. Let me see sexy f hoort u met Baila. De biografie is zo populair dat die vaak wordt gestolen. Het gaat over Badr, de biografie van Jens Olde Kalter... over de omstreden kickboxer Bader Hari. Ook Abdelkader Benali schreef een roman gebaseerd op hetzelfde personage. Genoeg literaire en justitiële gesprekstof voor Jeroen Wielaert... gistermiddag tijdens de Manuscripta in Amsterdam. Badr, het meest gejatte boek, Abdelkader Benali. Ja, geweldig. En de biografie van Olde Kalder. Over dit fascinerende personage, deze, deze topsporter die uit de gratie is gevallen... kwam vanuit het niets op één binnen in de bestseller top 60. Maar wat het nog indrukwekkender maakt, bijzonderder... is dat het het meest gestolen boek is van Nederland. Het wordt overal gejat. He, onder de ogen van de, van, de, van de boekhandelaren gewoon meegenomen, meegerist. En dat is heel goed, want het Chinese spreekwoord zegt... het oude Chinese spreekwoord... het stelen van boeken is een edele zaak. Wat moet het dan niet betekenen voor jouw boek? Dat verschijnt in november, ja, Bad Boy, ook ik, ja. gebaseerd op baden. Klopt. Ik, ik wil dat het boek... Het hoeft voor mij niet nummer 1 te halen in de bestseller top 60. Maar als, het, als, maar als het nog vaker gestolen wordt dan de biografie van Olde Calder... ja, dat zou geweldig zijn. Ja. Het mag toch eigenlijk niet? Stelen van boeken is een edele zaak. Als je dat boek leest en je hebt er wat aan... dan kan het alleen maar goed zijn. Ja, tuurlijk. Ik wil uiteindelijk dat mensen gewoon netjes langs de kassa lopen. Mij ook wat gunnen. De schoorsteen moet roken. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi dat, dat er zo'n gekte ontstaat rond, een tops, rond Badr Hari. Dat mensen er zo gefascineerd door zijn. En dat veel mensen die nooit een boek zullen lezen. Wel dit boek willen lezen. Ja, dat, maakt het, dat, dat, dat laat zien hoe, hoe deze, deze topsporter die, die uit de gratie is gevallen. Hoe die leeft onder de Nederlanders. Hij doet iets met je. Je bent voor of je bent tegen hem. Je wilt meer van hem weten of je zet je tegen hem af. Je vindt hem interessant of je haat hem. Het is een fascinerend figuur. En een verdienterroman. Eppo van Nispen dan, tot slot, directeur van de collectieve propaganda van het Nederlandse boek. Wat voor een merkwaardige propaganda is dit voor dit boek, badder? Ja, ik moet zeggen, het is crisis blijkbaar bij een aantal mensen. En je ziet, een boek is geliefd nog steeds bij veel mensen. En uh, nou ja, dit willen ze gewoon hebben. Dus meenemen die handel en dan maar niet betalen. Ja, het is interessant. Het is een, een, een, niet eerder zo in grote getalen gebeurd volgens mij. Een nieuw publiek segmentje? Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, en uh, dat is helemaal niet zo slecht. Want uh, dat zou uh, ervoor moeten zorgen dat mensen echt leren lezen. En ook het genot van een nieuw boek uh, kunnen zien. Nergens ooit de wereld ooit een sector meegemaakt die zo blij is met dit soort diefstal. <laughs> Ja, je zou het bijna denken. Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel dat er iets voor wordt betaald. Natuurlijk. Dat zou wel heel fijn zijn, want uh, er is noeste arbeid voor verricht door deze en uh, Maar nee, ja, het is natuurlijk mooi dat, dat blijkbaar uh, iedereen denkt dat we het boek hebben. Ja, en, en, en er is een nieuw segment misschien van lezers wordt aangesproken. Ja. Ja, die anders nooit lezen? Nou ja, die anders misschien wat minder lezen. Uh, lezen is in ieder geval wat we allemaal moeten doen en willen doen. En uh, dit, dit, als dit ertoe kan leiden dat deze mensen nog meer boeken gaan kopen, prachtig. Geen maatregelen tegennemen? Uh, nou, ik zou dat uh, eerst maar eens even goed aankijken. En uh, geen potige uh, Badr Hari aan de deur zetten, dat sowieso niet. Dat werkt volgens mij heel slecht in de boekenzaak. Uh, maar goed kijken en uh, deze mensen een knuffel geven als je ziet dat ze gepakt worden en ze nog een boek aanbieden. Dat zou ik doen. Het boek van Bader Harry wordt veelvuldig gestolen. Bijdrage hoorde u van Jeroen Willert. In Vietnam is vanaf vandaag een controversiële internetwet van kracht. Het komt er kortweg op neer dat Vietnamezen op het internet geen politieke zaken meer mogen bespreken. Correspondent Michel Maas. Nou, Michel, ik ben benieuwd hoe gaan ze dat doen? Gewoon allemaal politiek gevoelige woorden blokkeren, zoals ze dat ook wel doen in China bijvoorbeeld? Nou ja, dat gaan ze natuurlijk proberen. Want een van de delen, onderdelen van die wet is uh, dat de servers van de internetproviders... dus de, waar alles door uh, binnenkomt, dat ze die in Vietnam moeten hebben. En ja, dan staan ze in Vietnam en dan zal Vietnam er ook alles aan doen om in die servers zich in te pluggen en, uh, en alles zoveel mogelijk in de gaten te houden. Maar uh, ja, verder ook, hebben ze gezegd, staat in die wet ook, dat uh, Twitter en Facebook bijvoorbeeld, die zijn uitsluitend bestemd voor het uitwisselen van persoonlijke informatie. <lacht> en uh, daar moet het bij blijven. Hmm. Nou, als je nou persoonlijk ergens iets van vindt. Ja, dan, uh, dan moet je niet. daar heel voorzichtig, mee, ja. moet je heel voorzichtig mee omgaan. Maar nee. is, is duidelijk voor de vierde wat dan wel mag en wat niet? Nou, de meeste Vietnamezen weten dat heel goed, want uh, ja, de, er worden al voortdurend mensen gearresteerd omdat ze zich politiek hebben geuit in een weblog of uh, omdat ze acties hebben aangekondigd via Facebook. Dus uh, er zitten heel wat bloggers in Vietnamese cellen en uh, iedereen weet wie dat zijn en iedereen weet ook waarom ze worden opgepakt. Wat voor zaken dat ze op het internet hebben gepubliceerd. Dus uh, ze weten wat gevoelig is en wat niet. Nou, Een regering doet dit meestal alleen als er sprake is van angst voor sociale of politieke onrust. Wat, wat is er aan de hand in de Vietnam? Nou ja, ze voelen zich niet op hun gemak. Vietnam is uh, een eenpartijstaat, Het is dus een communistisch land, precies zoals China. Uh, alleen een stukje kleiner. En ja, die communistische elite, die leidt een fantastisch leventje. Die zijn uh, behoorlijk corrupt en verrijken zichzelf uh, waar ze maar kunnen. En die voelen ook wel dat uh, als ze het land vrijlaten, dat ze daar uh, op een gegeven moment voor uh, ter verantwoording zullen worden geroepen. Dus ze voelen zich niet helemaal op hun gemak. En ze willen elke vorm van kritiek zoveel mogelijk uitsluiten eh, om zichzelf wat veiliger te voelen. Maar dan kan ik me voorstellen dat ook radio en televisie daarmee te maken krijgen. Ja, absoluut. Uh, alle media krijgen daarmee te maken. De, de kranten zijn 100% onder controle van de regering. En radio en televisie uh, proberen ze ook 100% onder controle te houden. Alleen ja, via kabel en via satellietschotels wordt dat steeds moeilijker. De tv komt op steeds meer manieren naar binnen. En ze, hebben nu ook, ze zijn nu bezig om buitenlandse zenders onder controle te krijgen. Vooral nieuwszenders zoals BBC en CNN. Die ongezineerd de huiskamers binnenkwamen. Uh, er is nu sprake van dat die hun programma's moeten gaan laten ondertitelen... en ook moeten laten uh, uh, bekijken door Vietnamese uitgeefbedrijfjes. En uh, die staan natuurlijk helemaal onder controle van de, van de overheid. Dus zodra er ook maar iets op BBC of CNN verschijnt dat, uh, dat ze niet zint... willen ze de kans hebben om daarin te gaan knippen. En daarover is nu grote ruzie ontstaan. Ze hebben eventjes die zenders zelfs uh, van, van de kabel afgehaald. Uh, ze zijn nu weer terug, maar uh, ze zijn nog bezig om uh, te verzinnen... hoe ze die zenders onder controle kunnen houden. Michel Maas over de censuur in Vietnam. We gaan aan het eind van de uitzending nog even terug... naar dat vreselijke moment gisteren in Amsterdam. Het ging mis bij de Short Rally in het westelijke havengebied. Een van de auto's reed het publiek in en raakte een aantal toeschouwers... Een vrouw overleed, een jongetje van elf raakte zwaar gewond. Een ooggetuige, Kevin Zand, zag het allemaal gebeuren. Een van de deelnemers die wielen blokkeerde. En daardoor kon hij, had hij zijn voertuig niet goed onder controle. Is hij helemaal door de uitremzone gegaan. En achter de uitremzone stonden netjes mensen achter het lint. Een lint, verder niks, geen strobehalen of andere beveiliging? Nee, klopt, alleen een lint. Is dat gebruikelijk? Ja, tijdens de race is het in principe gebruikelijk dat er alleen afgelind wordt. Volgens het veiligheidsplan. Ja. En toen, ja, het publiek in... Ja, het voorste publiek heeft er waarschijnlijk aanzien komen en is weggesprongen. Alleen omdat er drie rijen mensen stonden, hebben een aantal mensen hebben niet aanzien komen. Die konden niet op tijd wegspringen. De Nederlandse Autosportfederatie gaat onder meer over de veiligheid bij rallies. Voor de voorzitter, Huub Dummelman, is nog niet duidelijk hoe het komt... dat de rallyauto niet genoeg had aan de uitremzone. Ja, is voor ons op afstand wat lastig uh, te bekijken. Zoals u weet is er uh, politieonderzoek gaande. Of dat onderzoek is gisteren afgesloten... En de bevindingen daarvan worden later deze week uh, duidelijk gemaakt. Mm -hmm. uh, mochten daar dingen uit voortkomen die, uh, die niet. Uh, uh, of die, die om extra maatregelen vragen, dan zullen die uiteraard genomen worden. De vraag dringt zich natuurlijk op of het verantwoord is dat publiek helemaal afhankelijk is. van hoe scherp de rijder kan sturen. Ja, dat zal altijd een, uh, een discussie blijven. Uh, bedoel, in principe was er hier sprake van een, uh, van een, uh, een aanzienlijke uitremzone.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 Ja, tot zover uh, Huub Dubbelman, voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie... vanochtend bij ons. U hoort het, de federatie bezint zich nog op hoe verder te gaan... met dit soort rallies En de politie onderzoekt het voorval, het ongeluk in Amsterdam. Als daar meer nieuws uit voortkomt, dan uh, hoort u dat hier op Radio 1. Half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal. De KRO neemt het over na half tien. Sven Kokkeman is gewoon weer hier. Sven. Zo is het, Goedemorgen. Goedemorgen, welkom terug. Hartelijk dank. Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... gaat onderzoeken of de overname van KPN aan het Mexicaanse Amerika Mobile. Gevaar gaat opleveren voor ons? Nou, dat is wel degelijk geval, uh, zegt een internationaal uh, veiligheidsexpert. En met hem ga ik praten. En jullie houden het er ook al over. Het parlementaire jaar zit er weer aan te komen, de opening daarvan morgen officieel. Maar deze week begint dat weer. En dat wordt heel spannend voor de coalitie. En ik ga daarover praten met Kees Boonman, politiek analist van Eén Vandaag en presentator van Tros Kamerbreed. Dat en meer. Zometeen bij de Kairo. We gaan weer luisteren. Dit is Radio 1. En ook naar Dorot Meijers. Die heeft ook al meer nieuws over de onderwerpen dan Sven. Dat ja, wel. inderdaad. Nou, wat Sven zei: die Nationaal Coördinatie Terrorismebestrijding, die buigt zich over de mogelijke verkoop van KPN aan uh, Amerika Mobiel. Uh, over mogelijke risico's kan hij nog niks zeggen, maar de vraag of de nationale belangen genoeg zijn afgeschermd bij een verkoop van KPN ligt bij ons open op tafel, zegt coördinator Schoof. Zometeen dus een veiligheidsexpert bij Sven hierover. bestuur van de in opspraak geraakte stichting inspire to Live stapt op. De bestuursleden zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de kankerbestrijdingsorganisatie. In België wordt over zes maanden de verkoop van mobieltjes aan jonge kinderen verboden. En ook reclame voor gsm's en smartphones gericht op kinderen onder de 13 mag over een half jaar niet meer in België. Het is een voorzorgsmaatregel bedoeld om jonge kinderen te beschermen tegen de straling die mobieltjes mogelijk veroorzaken. Vandaag zijn ook de laatste schoolvakanties afgelopen... daarom presenteert staatssecretaris Dekker een voorstel... om uitblinkers op de middelbare school een laude diploma te kunnen geven. Zo'n diploma moet dan voorrang geven bij bepaalde universitaire studies. Volgens Dekker doen de hoogvliegers in Nederland het namelijk een stuk slechter... dan leeftijdsgenoten in het buitenland. En dat zijn de hoofdpunten informatie bij de ANWB. Nou, Het was een behoorlijke ochtendspit. Ja, 89 kilometer nog. Marcel, nog veel problemen in de regio Utrecht. Op de A2 naar Amsterdam. Er staat 20 kilometer file tussen Beest en Utrecht Lagenweide. Dat komt er een ongeluk eerder vanochtend bij de Leidse Rijntunnel op de parallelrijbaan. Daar zijn de ook allemaal weer open. Even allemaal gevolgen voor het verkeer op de A12. Den Haag-Utrecht in beide richtingen bij Knoop het Oude Rijn. Vanuit Den Haag staat 13 kilometer. En vanuit Arnhem staat 7 kilometer. En. Op de A27 vanuit Breda richting Utrecht tussen de Noorders en knooppunt Lunetten 15 kilometer. Vanuit Almere richting Utrecht staat 9 kilometer voor knooppunt Lunetten. En op de A28 naar Utrecht daar staat 7 kilometer voor knooppunt Rijnzweert. En nog een opvallende filo op de Ring Amsterdam, de A10. Daar staat tussen de Zeebergen tunnel en Duivendrecht 2 kilometer. Er is een auto stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Buitenlandse overname van KPN gevaarlijk voor onze veiligheid. Den Haag wacht een spannend parlementair jaar. Berlijners willen hun eigen energienet kopen. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Buren. Want nergens is de woningwaarde van koophuizen zo onderuit gegaan als hier. Hoe kan dat? Twitter met mij mee als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail. Dick Schoof, dames en heren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... onderzoekt de risico's bij een eventuele verkoop van KPN. U hoorde dat net ook al van Dorald Megens. Afgelopen vrijdag stak de Stichting Preferente Aandelen KPN... al een stokje voor de overname van KPN aan Amerika Mobiel. Volgens de Stichting is er onvoldoende rekening gehouden... met het nationale belang van KPN voor de infrastructuur van Nederland. Contact nu met internationaal crisisexpert Ilko Dijkstra in Genève. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er gevaar? Uh, er is al heel, uh, heel lang uh, gevaar, lijkt mij, en ik vind het ook interessant dat Dick Schoof de risico's gaat onderzoeken, want in plaats van de risico's onderzoeken uh, lijkt het me beter om terug te redeneren vanuit de gevolgen, dus uh, hij zou het en betreft de gevolgen moeten gaan onderzoeken. En wat zijn de gevolgen? Nou, de gevolg is, het heeft dus niet alleen te maken met, uh, met uh, communicatie of met KPN... maar het heeft te maken met het staketsel aan voorzieningen... Uh, waar wij dagelijks van afhankelijk zijn om te kunnen functioneren. Uh, in Nederland heet dat vitale infrastructuur, maar internationaal wordt het uh, kritieke infrastructuur genoemd. Dus het gaat, uit, wat, denk ik, veel, om, om meer, veel meer dan alleen maar om communicatie en om uh, KPN. Ja, om wat dan precies? Wat is dan die, uh, die crisisinfrastructuur? Ja. Nou, die kritieke infrastructuur uh, is het samenspel tussen allerlei verschillende sectoren... zoals uh, energie, water, transport, communicatie en uh, noemt het maar op... En wat, wat, dat heeft ons ontzettend veel gebracht in de afgelopen decennia. Er zijn enorm ontwikkeld, heel veel welvaart en welzijn en rijkdom is daar uh, uit voortgekomen. Maar het systeem is onderling zo afhankelijk van elkaar geworden uh, dat er allerlei keteneffecten uh, kunnen ontstaan. Dus als er één omvalt, bijvoorbeeld elektriciteit of communicatie of IT, ja. dan krijg je allerlei keteneffecten. Het, het ene naar de andere essentiële voorziening voor onze maatschappij dondert in elkaar. Ja. En dan gaat er op een gegeven moment niks meer gebeuren. En loopt dat allemaal via KPN dan? Nee, nee, nee. KPN is, uh, is... Kijk, KPN is nu uh, het hot item. Uh, maar het gaat niet alleen om communicatie, uh, wat mij betreft. Als, als de problemen complex zijn, en dat zijn ze absoluut... dan moet je er als het ware boven gaan hangen... om die problemen in een onderlinge samenhang te zien. Ja. En dat doe je dus niet alleen, door alleen maar vanuit de risico's te gaan denken. Want dat is, dat, dat, dat is maar de helft van het, uh, van het verhaal. Ja. Je moet vanuit de gevolgen terugredeneren. Ja. Maar daar heb je praktijkervaring voor nodig. Maar ja, KPN is aan de andere kant gewoon een commercieel bedrijf. Het is niet een overheidshandel. Dus kan het worden verkocht. Dat zijn toch de regels van de markt ook. Absoluut, absoluut. Maar dat is dat dat, uh, dat was op het moment dat KPN onafhankelijk geprivatiseerd werd, heb je dus in feite al, al de zaak opgegeven. En uh, ja, je moet er dus. Wat, wat wat mij betreft, mijn advies zou zijn. En dat advies is, is niet alleen van mij, maar dat, dat speelt wel degelijk in de, in de Nederlandse samenleving. En er wordt alweer over nagedacht door al voor dix Schoof besloten om een onderzoek in te stellen. Ja. Zeg, wat, wat, wat willen we nou eigenlijk met z'n allen? Wat zijn nou essentiële voorzieningen waarvan wij als BV Nederland ons niet kunnen veroorloven dat ze uitvallen. Ja. En daar moeten we dus uh, voor zorgen dat die dingen dan ook niet gaan uitvallen. Maar dat doe je niet alleen... Communicatie of niet alleen voedsel of niet alleen water. Dat moet je dus als het ware gaan samenvoegen. En ik gebruik daar dan maar even het oud-Nederlandse woord staketsel voor. Het is één systeem en niemand in Nederland is systeemverantwoordelijk. Want verschillende vakministeries zijn wel verantwoordelijk voor delen van die eh, eh, infrastructuur. Ja. Maar er is geen, niemand die, die aansprakelijk is of verantwoordelijk is of beleidsmatig iets te, te, te zeggen heeft ja. over het totaal aan voorzieningen. Maar pleit u dan voor een uh, speciale minister voor kritieke infrastructuur? Infrastructuur nou, ik, ik weet niet of dat de minister... maar er, er zou een soort van, van algemeen fenomeen... of dat nou bij algemene zaken moet zijn... Of, of, wat ook heel verleidelijk is... is een, een high-level taskforce bij economische zaken... want die zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de in Nederland. Ja. Uh, om, om daar eens echt eens te gaan kijken... jongens, wat, wat willen we nou met z'n allen? Laten we daar nou eens boven gaan hangen... en, naar, uh, en, en de problemen in een onderlinge samenhang betrachten. Want wat we nu steeds weer opnieuw doen... we hobbelen van de ene episode naar de andere nee. en het totaaloverzicht ontbreekt volledig. Ja, ik heb het al eerder gezegd in dit uh, programma dat in Israël bijvoorbeeld uh, de uh, cybersecurity, dus alles wat met veiligheid en internet te maken heeft, direct onder de premier valt. Zou dat ook in Nederland ja. moeten, moeten gebeuren? Nou ja, ja, dat is grappig dat u het zegt, want ik, ik, ik, ik, uh, ik doe ook in den landen wel wat, wat meetings op dit, over dit onderwerp. En daar komt er dus steeds weer naar voren... dat er inderdaad geen centraal aanspreekpunt is. In Groot-Brittannië is het, is het de, de, de Cabinet Office. In vele landen zit, zit rampenmanagement... als we het hebben over kritieke investeringen, zit in de Office of the President. U, u heeft helemaal gelijk. Eh, wat dat betreft, zouden we een, een aanspreekpunt... Maar ja, die verschillende vakministeries... daar is ook behoorlijk wat infighting. Vergeet u niet, een aantal jaren geleden is het... Eh, ik meen dat het heet... het Nederlands Adviescentrum Vitale Infrastructuur opgericht. Ja. Dat is na een paar jaar... Weer een stille dood gestorven, omdat ze zich te veel ook weer op één soort problematiek richten, namelijk het terrorisme. Yeah. En, en, en, en kijk, als, als je kritieke infrastructuur in elkaar donder, dus alles, uh, alles gaat weg. Dan krijg je onvoorstelbare, ongrijpbare gevolgen. Yeah. Maar de maatschappelijke ontwrichting daarvan zal gigantisch zijn. Goed, en dan, van, dan moet je denken van dan moet je niet wachten tot het gebeurt en dan pas zeggen van hoe heeft dat kunnen gebeuren, dan moet je dus vanuit de gevolgen terugreden. En dan, dan kun je wel voorbereiden. Dus geen risico's. Risico's die kennen we al. Yeah. Uh, laten maar, we uitgaan van de gevolgen. Maar goed, dan gaan we uit van de gevolgen. En wat moeten we dan in de tussentijd met KPN? Want dat is gewoon een bedrijf uh, dat uh, een gewillige overnamekandidaat is. Uh, nou ja, goed, KPN is dus al geprivatiseerd. Dus officieel... Uh, uh, kijk, er zijn andere communicatie, uh, telecommunicatiebedrijven... die eenzelfde voorziening als overheid. Maar in samenspraak met het bedrijf... dan moet je gewoon zeggen van... dit is wat we minimaal nodig hebben ja. aan voorzieningen... zodat ons systeem niet onderuit gaat... En of dat nou KPN doet of, of, of iemand anders. Uh, dat, dat, maakt, dat maakt dan verder niet zoveel meer. Maar uit. Zegt u dan dat kwalijk. Mo zegt u dan dat mocht KPN worden uh, verkocht, uh, dat de kritieke uh, taken die KPN nu, uh, nu in beheer heeft voor onze uh, nationale veiligheid, dat die dan maar ergens anders moeten worden ondergebracht? Uh, nou, dat, dat, of, of de overheid moet het, moet het wel. Uh, uh, uh, kijk, maar dit, dit zijn onderwerpen waarvan, ik, waarvan ik, ik, ik, ik... voel me niet gerecht dat daarover een uitspraak te doen, maar... Kijk, dat zijn onderwerpen die terstond moeten worden opgepakt. Door, door, bijvoorbeeld door een high-level taskforce binnen EZ. Ja. Uh, maar, dan moet je, dan, maar dan moet je dus niet weer... Wat we nu weer doen, is we gaan de risico's analyseren. Want die risico's, daar gaat het niet om. Het gaat om de gevolgen. En dat, wat dat betreft, zouden we er andersom naar moeten kijken. Elke extra internationaal crisisexpert. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een restaurant in Koten mag geen spreeuw meer serveren omdat het een beschermde diersoort is. Welke vogels mogen eigenlijk wel op de kaart? Chef Kok, Pierre Wind, die heeft het antwoord. Het antwoord is heel simpel. keuzevoldoende. voldoende. Uh, ik zou even uit blote hoofd. Eenden, duiven, struisvogels, emus, ganzen, kip, kalkoenen... Parohonders, uh, kwartels, fazanten, patrijzen, noem maar op. Als het maar niet uh, beschermd is. Uh, maar wat wel zo is, uh, altijd even kijken als je een vogeltje hebt, natuurlijk van, is het wel goed voor de gezondheid. En daarbij de tip voor de, de, de spredenrestauranthouder: uh, die kan je waarschijnlijk volgens mij omzeilen, juridisch. Dan zou hij van zijn restaurant een vereniging moeten maken en dan moet hij lidmaatschap uh, heffen in plaats van dat hij prijzen voor zijn gerecht doet. Maar volgens mij mag het dan wel. Want alleen als dan die vogel uh, niet bewust wordt doodgemaakt. Voor de consumptie, hè? want als hij zeg maar, tegen de vrachtwagen loopt, dan zou het zomaar mogen. Dus dat is een, uh, een, een, een, een tip. Een tip van chef -kok Pierre Wind. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Buren. En in Buren is Sander Bartling. Weeshuisstraat 14 staat er op de gevel. Uh, het is een prachtig historisch pand, staat strak in verf. Maar interessanter misschien nog wel is daar tegenover het Weeshuis zelf. Gebouw uit 1613. Prachtige renaissanceistische architectuur. Uh, nou, u bent de makelaar, Saskia van Kessel. Uh, zeg het maar, dat is natuurlijk een goede reden om uh, zo'n huis te kopen. Hè? Ja, natuurlijk, want wie heeft nu vanuit zijn woonkamer... nu uitzicht op zo'n prachtig object? Eigenlijk in de buurt heel veel monumentale panden, maar niet veel die dat hebben. Ja, het is prachtig. Zullen we even naar binnen gaan? Want dat is altijd de standaardprocedure bij zo'n rondleiding. Kom je binnen, prachtige houten vloer. Valt wel gelijk op dat het pand van binnen helemaal gerestyled is. Bewoner Anouk Klein van dit huis, uh, u heeft het helemaal verbouwd, hè? Ja, dat klopt. We hebben echt van top tot teen verbouwd. En voor hoeveel heeft u het destijds te koop gezet? We hebben het te koop gezet voor 439.000 euro. Vervolgens voor een ton verbouwd. Dus die zouden... Uh, nee, wacht even. heeft het te koop gezet voor 440.000 euro? Ja, en we hebben het destijds gekocht um, voor inderdaad een ton minder. Want we hebben een ton verbouwd. En, um, dus eigenlijk hebben we hem al met verlies in de verkoop moeten zetten. Omdat we natuurlijk ook onze kostenkoper daar zeker niet die kosten uit konden krijgen. Nee. Maar goed, het was een onze smaak. En we hebben echt, uh, ja, wat ik al zei, van top tot teen verbouwd en nergens op gespaard. En ja, wat gebeurde er vervolgens? Uh, vervolgens hebben we ontzettend veel kijkers gehad. Ook veel kijkers, veel, uh, vele malen. Alleen helaas hebben we nooit een bod gekregen. En na uh, een nou ja, geruime tijd, kijk, even de makelaar aan. Ik denk anderhalf jaar, dik jaar. Ja, en dit jaar hebben we het uiteindelijk uit de verkoop gehaald. Ook om onszelf weer rust te geven en te settelen hier in buren. Oké. Okay. Sandra van Kessel, de makelaar naar zijn koopwoning in Nederland sinds 2008, het begin van de crisis, gemiddeld met zo'n 34.000 euro in waarde gedaald. Blijkt uit cijfers, maar de gemeente Buren spant de kroon. Gemiddeld zijn woningen ongeveer 20% in waarde gedaald. Dat komt neer op 70.000 euro per woning. Waarom juist in Buren en omliggende gemeenten in de WTU? Ja, dat viel ons op. Toen hebben we ook de cijfers bekeken. Want ons was dat in de dagelijkse praktijk, ja, kwam dat ons niet bekend voor. Uh, maakten we niet veel mee. Natuurlijk wel dezelfde prijsdaling als overal. Maar niet dat het zo opvallend was ten opzichte van Nederland. En dat komt waarschijnlijk vooral doordat het uh, bedrag van de, de verkopen woningen verandert. Is. Er werden uh, veel duurdere woningen verkocht en nu meer goedkopere woningen. Maar procentueel is het gewoon vergelijkbaar met in Nederland... als we een gemiddelde nemen en een mediaan en dat soort zaken. Hoe dat allemaal berekend wordt. Toch blijven er natuurlijk veel mensen zitten met hun huis. Uh, hoe is dat voor u als makelaar? U, u, u komt natuurlijk uh, traumatische scheidingszaken bezig tegen. Mensen die niet weg kunnen. Uw beroep is wel veranderd, of niet? Ja, dus vooral in de laatste 10, 15 jaar was het alleen maar verkopen. verkopen. Ja, je werkte 80 uur in de week en het was, uh, je verkocht er soms twee, drie op een dag... Uh, ja, nu is het meer het uh, oplossen van problemen, zoeken naar oplossingen. Je bent meer een projectmanager, meer een maatschappelijk werker. Gesprekken met de bank, met de advocaat, met de accountant. Dat soort zaken, daar ben je nu veel meer mee bezig. Ja, heeft u ook minder inkomsten? Ik bedoel, de woningmarkt zit op slot, er is minder cortage. Wel minder inkomsten, maar op zich valt het bij ons gelukkig mee... omdat we ook een verschuiving hebben van de werkzaamheden. Meer aankopen, meer specialistische taxaties voor de rechtbank. Bijzonder beheer, aankopen, dat soort dingen. Dat zijn ook de leuke dingen erbij. En uh, dat houdt in ieder geval ons kantoor nog op de been. Nou, We zien we op het moment dat sinds de start van de crisis... de betaalbaarheid van woningen met 40% is toegenomen. En de daling van de woningprijs zelf neemt af. Kortom, het is eigenlijk weer tijd om te kopen. Merkt u dat ook? Zijn mensen weer optimistischer? Gaan ze weer kopen? Ja, vooral de laatste paar maanden. En ongeveer tussen januari en april was het heel erg stil. Uh, de kabinetseisen, dat soort zaken, was allemaal aangepast. En nu merken we dat doordat het daar rustiger in is dat mensen meer consumentenvertrouwen krijgen. De rente is laag, ligt voor tien jaar ongeveer rond de 4%. Daardoor zijn de lasten ook lager, de prijzen zijn lager. En ook als je huis verkoopt en het brengt wat minder op, dat andere huis kost ook minder. Dus uiteindelijk is het kijken naar wat zijn nu eigenlijk mijn maandlasten. En ja, heeft het dan van zin, vinden we het dan leuk om alsnog te verhuizen. Goed, nou laten we dan eindigen met het goede nieuws. Dat elk dal een diepste punt heeft en dat er daar nog maar één weg is. En die leidt omhoog. Leidt u me dan nog maar even rond? Gaan we doen. De filosofie van Sander Bartling was dat vanuit Buren. <middels> Straks Berlijners willen hun eigen energienet kopen. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1987. Mevrouw Roest, wat hebben ze gedacht? Als ze gehoord hebben dat je zoon op een roten in Moskou geland is. Ja, ik heb in het moment gedacht dat dat stimmt niet. Dat kan onze zoon niet zijn. Ik kon het me dat niet voorstellen. We worden de moeder van Matthias Roest. Want deze dag in 1987 begint het proces tegen de 18-jarige Duitser die met zijn sportvliegtuigje midden op het rode plein in Moskou landt. De Russische luchtverdediging staat voor schut en de Duitser staat drie maanden later dus voor de rechter. Correspondent voor de Duitse media in Nederland Helmoet Hetzel weet het allemaal nog heel goed. Een meesterwerk der Flugkunst, hebben ze gezegd, in Deutschland is echt een meesterwerker van een, een jonge Vlieger. En hij zelf heeft gezegd, dat hij dat gewoon een vredensactie heeft ondernomen om naar Moskou te vliegen. Een amateurfilmer heeft de landing van Matthias Roest vastgelegd. Voor de verbaasde ogen van de Moscovieten cirkelde hij in zijn sportvliegtuigje een paar keer over het Rode Plein. En streek toen keurig neer op de keien. Het toestel heeft hij in Hamburg gehuurd bij een plaatselijke, zeg maar, uh, uh, die vereniging en dan heeft ik gezegd wie er even een rondje draaien bo boven de noordzee en hij is naar island gevlogen eerst en van island naar finland en van finland is hij naar moskou gevlogen was me is this plane was flying so low in a heavily populated area let alone here at the kremlin where i would assume that it was this i would assume this would be totally restricted area als we ons even terugdenken in details was 1987 was doch kaute orloch Kann man Ihren Sohn als einen erfahrenen Flieger bezeichnen? Der macht, glaube ich, gerade den Pilotenschein. Mit diesen Flügen zusammen müsste er die 100 Stunden Fluchstunden haben. Ist das, ist das denn seine erste große Tour gewesen? Das ist seine erste große Tour über so eine lange Strecke. Ich war natürlich eine große Blamage vor den Russen allemal. Ein Gorbatschow, war der Präsident von Russland, von der Sowjetunion, muss ich sagen. Die Gorbatschow hat es auch gebraucht, um einen Säuferungsaktion zu führen. Tegenstanders die tegen zijn perestroika, zijn reformbeleid geweest zijn. Dus de minister van de Defensie in een hele hoge uh, luchtmachtgeneraal, die heeft die kunnen ontslagen. Dus voor Gorbachev was het ook een beetje een geschenk uit de hemel, bij wijze van spreken. Dus dat, dat, dat die Matthias Rüster is geland. Hij kon twee tegenstanders, de laan uitsturen. De Bondsrepubliek heeft in een officiële verklaring de stunt van Matthias Roest afgekeurd. Dwaze daad die hele vervelende gevolgen kan hebben, al dus bon. Het publiek in de Bondsrepubliek heeft dol enthousiast op de landing gereageerd. De Russen hebben hem natuurlijk dan uh, ver uh, veroordeeld. Hij uh, uh, heeft een, een, een, een, een gevangenisstraf gekregen van vier jaar. En van die vier jaar moest hij ongeveer anderhalf jaar uh, uitzitten in Rusland. ...in een strafkamp en dan is die uh, teruggestuurd ja, naar Duitsland. Mijn laatste informatie is die, dat hij nu in Zwitserland komt, dat hij een professionele pokerspeler is. En hij was laatste zien op de deutsche televisie, en dan zie je, ik ben binnen, ik hoef niet meer te werken. Met een pokerspeler verdien ik zo veel geld en ik ben heel happy in Zwitserland. Heb je in Zwitserland dus Matthias Roes, die uh, deze dag in 1987 voor de rechter stond. En het hele verhaal werd verteld door Helmoet Hetzel. Log zo! Uit de Verenigde Staten met Love Song. Het is 7 minuten voor 10 uur, luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Duitsland, want inwoners van Berlijn... willen af van het energienet van stroomleverancier Vattenfall. Het initiatief komt van een groep die zich Burger Energie Berlin noemt. In november willen die een referendum over het onderwerp. Rob Zavelberg, onze man in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met Vattenfall? Ja, het is een uh, buitenlands bedrijf uit Zweden, een multinational. En uh, dat betekent eigenlijk uh, ja, dat de winsten uh, van dat bedrijf natuurlijk niet uh, naar Duitsland gaan of naar Berlijn, maar uh, naar het Koninkrijk uh, Zweden. En uh, er zijn vooral ook uh, wat dingetjes mis, bijvoorbeeld bij het stroomnet. Is, uh, elk jaar ongeveer uh, valt uh, 12 minuten de stroom uit. Uh, Zo'n 20 blackouts zijn er per jaar. En de uh, Berlijnse burgers die hebben daar langzaam uh, genoeg van. Juist, dus het is gewoon niet betrouwbaar genoeg. Nee, niet alleen dat. En verder, uh, ja, de Duitsers zijn uh, misschien zoals je weet uh, wereldkampioen uh, Milieu. Uh, dat is heel erg belangrijk bij onze Oosterburen. En wattenval, uh, het bedrijf van Zweden dus, die doen vooral in uh, kernenergie en uh, ook in bruinkolen. En uh, ja, kernenergie, daar wil Angela Merkel vanaf, en met haar ook de Duitse burgers. Ja. En bruinkolen zijn ook niet de meest uh, schone uh, energiebron. Maar ja, betekent dat ook dat die inwoners van Berlijn de steun hebben van de bondskanselier dan? Dat is eigenlijk niet van belang, want Duitsland is een federaal land en Berlijn is een stadstaat, waar dus de Senaat van Berlijn beslist. En Angela Merkel heeft daar helemaal niets over te zeggen. Nee, maar je zegt net zelf: het is een commercieel bedrijf, een, een Zweeds bedrijf, dat vat een val. Dat moet je dan op de een of andere manier uitkopen. En dan moeten ze het ook nog willen. Ja. En uh, nu is gebleken dat ongeveer 250.000 uh, burgers van Berlijn. Dus uh, dat is een groot gedeelte van de bevolking. al handtekeningen heeft uh, gezet om uh, het uh, stroomnet van de stad uh, terug te kopen. Dat is dus uh, ja, een behoorlijk blauw oog voor Wattenval. Uh, voor en dat betekent: als dat er, uh, die handtekeningen er zijn, dan komt er ook een uh, referendum. Dat zal in november uh, zo zijn. Als, als daar een groot gedeelte van de burgers met. Uh, ja, wij willen onze, onze eigen stroom weer uh, beheren. Ja. we willen niet dat uh, de winsten naar het buitenland gaan. Uh, dan zal het zo zijn dat moet, uh, moet verkopen. Maar betekent dat dat die 250.000 uh, uh, Berlijners... dat die uh, allemaal aandeelhouder worden van een nieuw opgerichte energiebedrijf? Nee, zeker niet. We leven hier niet in... Uh... In het uh, socialisme, het is niet meer zo dat er uh, volkseigene bedrijven, zoals ze in de DDR uh, heten, uh, worden opgericht. Het is dan zo dat de, de burgers zeggen van uh, luister uh, gemeente, uh, uh, wij willen dat dit en dit gebeurt en uh, jullie moeten dat voor ons uitvoeren. En als dat niet gebeurt, ja, dan, dan komt er een referendum en dan ja. dwingen wij jullie om het uh, om uh, stroomnet uh, terug te kopen. Ja. Van welk geld? En dan, is het dus zo, dan is het dus zo dat de stad Berlijn dat in naam doet. In naam van de burgers. Maar de burgers worden dan natuurlijk geen aandeelhouder. Dat, uh, zo is het niet. Nee, maar goed. Vattenfall zegt bij mij weten dat dat hele netwerk daar 2,5 miljard waard is. Uh, he, heeft de gemeente Berlijn zoveel geld om dat energienetwerk dan op te kopen? Nou, goede vraag. Je weet natuurlijk uh, dat Berlijn een uh, op papier erg arme stad is. En uh, dan kom ik weer met het verhaal over die luchthaven. Ja. Uh, die maar steeds niet. Nog uh, steeds af, niet af, uh, hè? Nee, die is steeds niet af. En uh, uh, dat duurt ook steeds weer langer. En dat kost weer steeds opnieuw miljarden. Ja. Dus de schuld van Berlijn met 60 miljard die is tamelijk hoog. Dus uh, de vraag is waar dat geld vandaan komt. Maar ja, uh, de wil van de burgers die is toch. Uh, uh, die is anders. En uh, uh, dan gebeurt het waarschijnlijk maar op de pof. Lene. Uh, lenen, natuurlijk lenen, want uh, ja, geld drukken dat kan natuurlijk ook, maar uh, dat mag niet zomaar. Dus uh, dat nee. moet worden, worden geleend. En uh, als dan uh, genoeg Nederlandse uh, toeristen naar Berlijn komen en mensen uit Nederland hier uh, huizen kopen, dan, uh, dan heeft de staat uh, Berlijn natuurlijk ook weer wat meer geld om uh, uh, dit soort dingen te, te financieren. Is dit een oproep van onze correspondent uit de plek zo veel mogelijk Nederlanders in Berlijn? Nou, er zijn er heel erg veel. En het aantal uh, neemt, ook, uh, neemt ook toe en dat is natuurlijk gunstig voor de... ...de slechte staat van de financiën van Berlijn. Nou is de vraag hoe Vattenfall daarop gaat reageren. Ja, Vattenfall is natuurlijk uh, not amused. Ik weet niet hoe dat in het Zweeds heet. Maar in elk geval... <laughs> de, de is met heel veel oos met uh, streepjes erdoorheen, denk ik, Ja... ja. We gaan nu praten over uh, Tuomo Hataka. En uh, dat is de baas van Wattenval uh, Europa. Ja. Die dus ook uh, veel te zeggen heeft over uh, bijvoorbeeld Nuon in Nederland. En daar is Wattenval ook eigenaar van. Ja, nog en wel. Uh, ja, die is natuurlijk erg, erg uh, ongerust, en boos, en teleurgesteld. En wil natuurlijk niet dat het referendum er komt. Ja. In elk geval, de Zweden zijn erg teleurgesteld... en zeggen dan ook dat er niet per se lagere stroomprijzen kunnen komen. In november weten we meer. Houd ons op de hoogte. Rob Saverberg vanuit Berlijn. Tot zo, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.